12 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Zes CDA's in de race om partijvoorzitterschap. Gespannen sfeer in Libië en China gaat meer uitgeven aan defensie. Veel plaatsen is het zonnig, alleen in het noorden is het nog bewolkt. Al wordt die bewolking daar wel steeds dunner. 4 graden wordt het op de Wadden, 9 graden in het zuidoosten van het land. En er staat daarbij een zwakke noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met ochtends wat motregen. Maar daarna breekt de zon weer door en wordt het ongeveer 7 graden. We gaan naar het CDA partijbureau. Daar zijn zojuist de kandidaten gepresenteerd die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het voorzitterschap van de partij. Rit ja, ik dacht dat we een stukje geluid kregen. Maar dat is uh, niet zo'n Bril. Rut Peton, 43 een jaar, geluid. uit Utrecht. Tom Roerig is een uh, 46-jarige man uit Zoetermeer. Uh, Geboren Drent, overigens. Oud-wethouder van Zoetermeer, oud-wethouder van Hilversum. Sjaak van der Tak is vader van zes kinderen. En die met hart en ziel werkt aan de twee fantastische banen... die ik de afgelopen jaren, 14 jaar heb mogen doen. Wethouder zijn we geweest voor Rotterdam. En nu burgemeester van die fantastische gemeente Westland. Jan de Visser is iemand die uh, op dit moment een uh, advocatenpraktijk in Den Haag heeft. En voor de record 53 jaar en drie kinderen. Mijn naam is Ronald Zoutendijk. Ik ben uh, 55 jaar, gehuld, drie kinderen, vier kleinkinderen al. En ik woon in Wassenaar. Martijn Vroom, 36, wethouder in de mooiste badplaats van Europa, Noordwijk. Ik ben uh, kandidaat uh, voorzitter voor het CDA omdat ik denk dat het roer radicaal om ontmoet. Ja. Inwoner van de mooiste badplaats van Europa was dat. Mooi is dat. Marcel Bril, jij bent erbij. Klopt. Uh, zes kandidaten. Goedemiddag. Ik, moet ze... Goedemiddag. Ik, ik ken ze niet allemaal, de... uh, Marcel. Nee, dat geldt, of moet ik zeggen, God ook voor mij. De meest bekende kandidaat is zaak van der Tak... omdat hij wethouder ja. was in Rotterdam en nu burgemeester. Die zagen we nog wel eens op de televisie. Nee, het zijn geen hele bekende mensen voor de gemiddelde Nederlander, zal ik maar zeggen. Wel is het zo dat ze allemaal hun sporen in het CDA hebben verdiend. De oud-wethouder, wethouders... Trainers binnen het CDA, debattrainingen, dat soort zaken allemaal. Dus voor de partij zullen het wel bekende mensen zijn. Wat opvallend is, is dat het allemaal randstadkandidaten zijn. Vijf mensen komen uit Zuid-Holland. En eentje uit Utrecht. Die hebben zich allemaal aangemeld, want dat kon. Ze konden zich allemaal zelf aanmelden. En nu is het de komende tijd aan de leden. Want die mogen per telefoon en per internet gaan stemmen op deze mensen. Om te bepalen welke twee er naar de finale ronde gaan. Ja. En dan op het op 2 april uh, zal het zo zijn dat uh, de voorzitter gekozen wordt. En die komen allemaal uit de Randstad, die zes, zeg je. Uh, zijn er geen kandidaten uit andere regio's die zich hebben aangemeld? Of zijn deze zes geselecteerd? Nee, deze mochten zich allemaal aanmelden. En de kandidaten die uh, mochten aangeven of ze wilden of niet. Dus uh, blijkbaar zijn er geen mensen die uh, uiteindelijk uh, zo ver zijn gekomen... dat ze ook uh, voorzitter willen gaan worden. Okay. uit die regio dan wel te verstaan. Dat is helder. Marshall Bril, uh, voor dit moment, Dankjewel. De Libische hoofdstad Tripoli hangt een gespannen sfeer. De oppositie heeft tegenstanders van Gaddafi opgeroepen... om na het vrijdagmiddaggebed de straat op te gaan. Gaddafi-aanhangers hebben op de belangrijkste weg... naar het centrum van Tripoli Checkpoints opgericht. Buitenlandse journalisten moeten in hun hotel blijven. Vorige week braken na het vrijdagmiddaggebed gevechten uit... in de verschillende delen van Tripoli. Aanhangers van Gaddafi zouden daarbij het vuur hebben geopend op betogers. Een toestel van de Libische luchtmacht heeft vanmorgen de oostelijke stad Adjabidja uh, gebombardeerd. Een van de doelen was een munitieopslagplaats, maar die is niet geraakt. In Bahrein zijn vannacht gevechten geweest tussen honderden shiiten en soenieten. In de buurt van de hoofdstad Manama gingen ze elkaar te lijf met stokken en messen. En acht mensen zijn daarbij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 Economische Wereldmacht gaat zijn defensieuitgaven flink opschroeven. Defensiebudget zal dit jaar 12,7 stijgen naar 65 miljard euro. Correspondent Joan Veldkamp. Uh, Joan, heeft China van die grote ambities militair gezien? Nou nee, maar het wil wel zeggen dat ze zich toch uh, onveilig voelen op een of andere manier. Anders ga je je leger niet zo uh, uit laten dijen. Uh, en het wil ook wel zeggen dat het in 2010 was het legerbudget... nam toen met 7,5 en nu weer met 12,7 Ja, dan voel je je dus kennelijk niet helemaal senang. Ja, en dat zal in de omgeving van China ook uh, zo zijn geweest, zo, zo zijn gereageerd? Nou, nu heeft Japan natuurlijk toch weer geschrokken gereageerd. Uh, Japan uh, ziet China toch als een uh, steeds uitdijende uh, legermacht... En uh, uh, in, het in het kader van ook de spanningen met Noord-Korea zijn Japan en Zuid-Korea eigenlijk naar elkaar toe aan het trekken. Die zijn ook gemeenschappelijke militaire oefeningen aan het doen. Ja, daar zit China weer niet op te wachten. Maar ja, wie start het nou allemaal? Mm -hmm. en, en dan zegt China uh, op zijn beurt van uh, wees maar gerust, want uh, het stelt allemaal niet zoveel voor. Nou, kijk, tot nu toe heeft China gezegd... Uh, wij zijn alleen maar uit op vrede en vrede in, uh, of in, in, uh, in, in onze regio. En tot nu toe wordt dat leger ook vooral binnenlands ingezet. Hè? Je had twee jaar geleden die vreselijke aardbeving in Sichuan. Nou, toen is het, het leger uh, massaal komen helpen. Je, had ook, je hebt ook soms wat opstanden hier in China. Dan rukt het leger ook meteen uit. Maar ja, de buurlanden zijn er niet gerust op. Hè? Er zijn allerlei... Uh, geschillen over eilandjes in de Zuid-Chinese zee... die bijvoorbeeld door Japan en door China worden geclaimd... Ja. Hè, waaronder zich allemaal grondstoffen bevinden. En Japan is natuurlijk toch bang dat China vandaag of morgen... opeens opstoomt naar ja. die eilanden. En dan zijn dit de officiële cijfers. In hoeverre kun je ervan uitgaan dat die betrouwbaar zijn? Dat weet je nooit in China. Oké, okay. goed. Ik, uh, Dank je voor de toelichting. Joe Velkamp. Dit is het NOS Jouderal, door Altmegens... De fusie tussen Veolia en Connection, de vervoersbedrijven... die fusie is definitief, hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Mab Brouwer van Connection, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de fusie is definitief. Wat gaat er veranderen voor de reizigers? Nou, voor de reizigers uh, zal er uh, niet, uh, niets veranderen. Het is een fusie tussen de moederbedrijven uh, van Veolia en Connection... de moederbedrijven Transdev en Veolia Transport. Ja. Voor, voor de mensen die er werken bij de bedrijven, wat, wat houdt het daarvoor in? Nou, de, de twee bedrijven, Connection en Veolia, blijven als, als dochters uh, bestaan. En uh, zullen ook uh, als verschillende bedrijven opereren op de Nederlandse markt. Uh, er zal wel uh, sprake zijn van, van synergie tussen de bedrijven. Wat, wat houdt dat in? Synergie tussen de bedrijven? Wat bedoelt u daarmee? Dat er gekeken wordt van hoe kunnen we beter uh, samenwerken uh, in, uh, in Nederland. D dat kan gevolgen hebben voor, uh, voor de betrokken organisaties. Uh, uitgangspunt daarbij is wel dat er geen gedwongen ontslagen zullen zijn. De Tweede Kamer die, die is het er uh, niet mee eens. Uh, kan dat nog lastig worden? De minister heeft uh, aangegeven dat zij uh, geen uh, uh, middelen heeft om uh, de, deze fusie tegen te houden zoals gevraagd was door de Tweede Kamer. Ja, dus dat wordt niet lastig, bedoelt u? Uh, dat verwachten wij niet. Nee, nee. Nee, nee. <laughs> Ik dank u, mevrouw Brouwer, voor de voor deze toelichting. Graag gedaan. De regering in België wil het aantal autobestuurders dat zonder autogordel mag rondrijden flink terugdringen. Net als in Nederland kunnen automobilisten in België vrijstelling krijgen van de gordelplicht als daar medische gronden voor zijn. Zoals problemen met ribben of longen. In België hebben heel veel mensen zo'n vrijstelling. Bijna 300.000. In Nederland zijn er 500. De Belgische staatssecretaris van Mobiliteit maakt nu een lijst met aandoeningen op grond waarvan vrijstelling van de gordelplicht kan worden verleend. Parijs, daar zijn de Europese Indro-kampioenschappen atletiek begonnen. Van de Nederlandse ploeg kwam meerkampster naar Franse in actie. En die houtkamp in Parijs. En die hoe is ze daaraan begonnen? Heel, heel goed mag ik wel zeggen. Ze begint, het zijn vijf onderdelen. De meerkamp bij de vrouwen wordt op één dag afgewerkt. Uh, ze begon met de 60 meter hoorde. Ramona Franse, 25 jaar, 1,89 meter, een lange ranke uh, atlete. 8,64 was haar tijd. En dat was maar net boven haar persoonlijk record. Ze heeft maar één keer eerder sneller gelopen. Het tweede onderdeel is het hoogspringen. Ja, en wat ze daar allemaal uithaalde. Ze begon op 1,77 meter. Uh, voor alle duidelijkheid, haar persoonlijk record stond met de nadruk op stond op 1,78 meter. Het Nederlands record stond met nadruk op stond op 1,88 meter. Want Ramona Fransen begon op 1,77 meter. En via 1,80, 1,83, 1,86, 1,89... sprong ze zelfs over 1,92 meter heen. En dat betekent een nieuw Nederlands record. Het oude dus op 1,88 meter. 4 centimeter hoger. En dat in de meerkamp. Dat is een heel goed resultaat. Betekent ook dat ze na twee onderdelen bovenaan... Ja, en dan ga je vragen, van gaat ze medaille halen? Toch wordt dat heel moeilijk, want ze heeft één probleem in die vijfkamp. Dat is namelijk het kogelstoten. Dat is een heel matig onderdeel van haar. Uh, een kleine 13 meter is haar persoonlijk record. En als je dan nagaat dat de nummer 2, skoite uit uh, Litouwen... Uh, een record heeft van 17,86 meter, 86, dus meer dan 5 meter verder... is dat zoveel in punten dat je dat uh, nooit meer kunt inhalen. Maar het is natuurlijk al geweldig dat zij uh, op de eerste plaats staat... na twee Onderdelen. En uh, ze heeft dus nog het kogelstoten, het verspringen en de 800 meter te gaan. En uh, zij is ook de enige Nederlandse in actie vandaag. Uh, want uh, we krijgen nog wel veel meer atleten in actie, maar dat is allemaal morgen en overmorgen. Wie we allemaal niet zien, en dat is toch ook wel belangrijk... want we hadden wat medaillekandidaten zoals Rutger Smit, Bram Som, Arnoud Okke... Gregory Sedok, Marcel van der Westen, die zijn er allemaal niet vanwege blessures. Dat is jammer, maar het lijkt erop dat uh, onze Ramona Franse uit de Bollenstreek het uh, heel goed uh, aan het doen is. Dat doet ze sowieso. Maar dat ze wel eens een heel mooi resultaat kan gaan halen. En Noblesse Oblige op de vijfkamp. Nederland heeft in 2007 brons gehaald met Karin Rukstoel. Uh, in 2009 op de Europese kampioenschappen. Zilver met Jolanda Keizer. En nu dus vooralsnog met de nadruk op vooralsnog een gouden plaats voor Ramona Fransen. Want na twee onderdelen staat zij eerste. En die kamp in Parijs. Dankjewel. Tennister Michela Krajček heeft zich geplaatst... voor de halve finales van het toernooi in Kuala Lumpur. Ze had weinig moeite met de Luxemburgse kwalifier Anne Kremer. Het is nu 4,5 jaar geleden dat Krajček voor het laatst... de halve finales van een WTA-toernooi bereikte. Dat deed ze toen in het toernooi van Hasselt. In Kuala Lumpur is de Australische Jelena Dokic haar volgende tegenstander. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Zes CDA'ers zijn kandidaat om voorzitter te worden van de partij...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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Drama op tv is vaak goed bekeken, maar duur en ingewikkeld om te maken. Omroepen staan dan ook niet te springen om het op de buis te brengen. Maar er start toch weer een nieuwe dramaserie aanstaande zondag. We gaan zo praten over de toekomst van drama op de Nederlandse televisie. De Telegraaf heeft vanochtend de voorpagina ingeruimd... voor ouderwetse actiejournalistiek. Haal onze helden uit de klauwen van Gaddafi, kopt de krant. De ronkende teksten vielen ook de collega's van het Radio 1-journaal op. Het is een, een ongekende voorpagina dit keer. Uh, ze hebben wel vaker uh, bijzondere voorpagina's gehad, maar deze is heel bijzonder. De hoogste score in de Nationale Nieuwsquiz is 44 tot nu toe. Dat moet niet echt, niet echt een onneembare horde zijn... straks voor Reina Dijksterhuis uit Amersfoort. Gaat straks proberen om de weekwinnaar te worden. Wil je zelf meedoen? Kijk dan op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We krijgt van mij het medienieuws van vandaag, van vrijdag 4 maart. In, Lipoli in Libië worden zo'n 130 buitenlandse journalisten vastgehouden... in een luxe hotel in Tripoli. De journalisten verblijven op uitnodiging van het bewind van de kolonel Gaddafi. Verslaggevers die vrijdag het complex wilden verlaten... om te berichten over aangekondigde protesten tegen Gaddafi na het vrijdaggebed zijn tegengehouden. Volgens het regime is het te gevaarlijk voor journalisten om de straat op te gaan. Een aantal acteurs uit de televisieserie Vlodder krijgt alsnog een vergoeding... voor herhalingen van de tv-serie die de afgelopen jaren op tv waren. Ze hebben een regeling getroffen met de curator van, failliete, van de failliete producent First Four Features en RTL Nederland. Dat heeft de stichting Naburige organisatie voor Muzici en Acteurs Norma, die de belangen van uitvoerende kunstenaars kunstenaarsbehartigd zojuist bekendgemaakt. De stichting stond de acteurs Nelly Vrijda, Stefan de Wallen, Lau Landree en de erven van Koen van Vrijberg de Koning bij in het conflict. Volgens Norma werd Florida tussen 2004 en 2009 vrijwel continu herhaald op de zenders van RTL. De acteurs kregen daarvoor niet de herhalingsvergoeding van 686 euro per aflevering waar ze recht op hadden. Ze krijgen nu samen 200.000 euro uit de failliete boedel van First Floor Features. De EO Jongerendag is ook dit jaar weer een gewild evenement. Vanaf gistermiddag drie uur konden belangstellenden gratis kaarten bestellen. Maar de bestelsite lag meteen plat vanwege de vele belangstelling. Inmiddels is de site weer in de lucht. Om kaarten te bestellen moet je lid zijn van de EO. Na 10 maart kunnen ook niet-leden kaarten bestellen. De EO-jongerendag is op 4 juni in het Gelderdoom in Arnhem. Berichten we gisteren al dat de familie Melgers een gang naar de rechter overwoog vanwege de uitzending van Paul en Witteman... met Melgers ontvoerde Isan Mounir Alam. Nu is de zaak ook werkelijk een feit. Er komt een kort geding. en Dit omdat Paul en Witteman weigeren om een verklaring voor te lezen in de uitzending. Jeroen Pauw, die al eerder reageerde, verontschuldigde zich gisteren opnieuw. En ditmaal tegenover Pauw Nieuws. Ik bied mijn excuses aan, aan, de, aan, de, aan de familie van Claudia Melges in de zin dat wij uh, hen gekwetst hebben met zo'n gesprek. Maar veel verder vind ik het niet hoeven te gaan. Want ik heb, wij hebben geen grappen gemaakt over Claudia Melges, We hebben geen grappen gemaakt over misdaad as search. Wanneer het kort plaatsvindt, is nog niet bekend. Het Duitse mediaconzoon 1 neemt waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2011... een beslissing over de toekomst van de Nederlandse zenders sbs Net5 en Veronica. Dat hebben de Duitsers gisteren bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers over 2010. Vorig jaar werden de Nederlandse zenders te koop gezet door ProSiebenSat1. John de Mol heeft interesse in de zenders, maar hij moet dus nog even wachten op een beslissing. Overigens heeft ProSieben zat einds ruim 300 miljoen euro winst gemaakt in 2010. Maar het aandeel van de Nederlandse zenders in die winst is, is niet bekend. Ik denk dat wij met z'n allen wel goed kunnen apriskeren. Zwarte piste? Zijn, we, zijn de witte piste toch? Ik weet het ook niet. Zijn bergen waar ik verkeer? Ja, Je zou verschillende categorieën hebben, denk ik. Je hebt natuurlijk de groen-gele piste. Dat is de Haagse piste. Die gaat gewoon 90 graden naar beneden zijn we terug. De soundbites van het Haagse reality-sterren-trio. Nee, zijn dat Vijf vijf. Zes, geloof ik. O.O. Gerso. Een nieuwe programma O.O. Tirol heeft gisteren 1,1 miljoen kijkers getrokken. De opvolger van O.O. Gerso scoort daarmee prima, maar nog niet zo goed als zijn voorganger. In O.O. Tirol gaan de Haagse reality-sterren op skivakantie in Oostenrijk. Ik ben niet meer van jou. Jij bent niet meer van mij. Voor de mensen die net als de Hagenezen uit uh, Tirol nog op wintersport gaan... en onderweg graag een goede slager horen... zoals deze nieuwe hit van de duits nederlandse zanger Danny Christian... is er slecht nieuws. De Duitse publieke zender WDR4 gaat veel minder slagers draaien. De zender is aan het moderniseren. En een van de veranderingen is dus het op de schop gooien van de muziek. De zender voor 45-plussers draait sinds de start in 1984 voornamelijk slagers. Maar vanaf nu zullen er ook veel Engelstalige golden oldies te horen zijn. Dit omdat de huidige generatie van 45-plussers ook is opgegroeid met Engelstalige muziek, zegt de zender. MTV, toch niet de zender die bekend staat vanwege haar documentaires... komt vanaf 27 maart met een vierdelige documentaireserie... over prostitutie in Brazilië. De documentaireserie wordt gemaakt in samenwerking met Plan Nederland. Twee groepen Nederlandse jongeren worden gevolgd tijdens een vakantie naar Natal... en worden daar geconfronteerd met hun gedrag... en met de levensverhalen van de Braziliaanse meisjes die ze ontmoeten... die vaak noodgedwongen in de prostitutie werken. Presentatrice Tess Milner gaat de serie maken. Zondag start op 2 een nieuwe achtdelige dramaserie van Farah, VPRO en NTR. Adam en Eva. De laatste tijd zijn we door de publiek erg verwend met mooie series. Maar hoe staat het met de toekomst van Hollands drama? Er moet immers flink bezuinigd worden bij de publieke omroep. Ik praat erover met Robert Kivit. Robert Kivit is hoofddrama van De Vara... en ook voorzitter van de werkgroep Drama van de Publieke Omroep. Meneer Kivit, goedemiddag. Goedemiddag. Adam en Eva. De titel staat op bol van symboliek en woordgrappen... want Eva is e.v.a. Uh, dat mag je even uitleggen. Ja, het is Adam en Eva. Een liefdesverhaal. Maar het gaat ook over Adam Amsterdam, de afkorting, en vele anderen, EVA. Dus het is niet alleen een verhaal over het liefdesduo... maar ook over de vele inwoners in een grote stad, Amsterdam. ben van Weideven, uh, Teun, Teun Luiks, dat zijn de, de, de hoofdrolspelers. Waar gaat het precies over? Ja, het, het, het is een liefdesverhaal over uh, Adam en Eva. Uh, echt bijna een romantische comedie met dramatische uh, kantjes. Uh, waarin ze elkaar in een eerste aflevering letterlijk tegen elkaar opbotsen. En dan alles meemaken uh, in acht afleveringen... wat een normaal mens in een paar jaar meemaakt op liefdesgebied. Dus het is een heel intensief, grappig, maar ook soms treurig liefdesverhaal. En hun levens kruisen steeds de levens van anderen. Dus iedere aflevering maak je kennis met verschillende inwoners van Amsterdam... die hun weg kruisen. Laten we even luisteren naar een kort fragment. Adam? De heet Eva? We moet dit het paradijs zijn? Op de hele wereld is er maar één plek... ...waar alle wuffen willen naaien met lelijke kerels uit de klei. Koninginnendag in Amsterdam. Nou, dat klinkt in ieder geval dynamisch, Robert Kivy. Zo is dat. Er gebeurt een hoop soort horen. Allerlei stadsgeluiden hoorden we, uh, typisch Amsterdams zou je kunnen zeggen. Maar hoe belangrijk ja. is de stad Amsterdam in het verhaal? Nou, uh, vrij belangrijk, want het is uh, de arena van de serie, daar waar de verhaallijnen samenkomen. Maar het staat ook voor de stad. Ik bedoel, een jongen uit de klei, dat viel net al uh, uh, gespeeld door Teun Luiks. Adam, komt van het platteland in de grote stad en uh, ja ondergaat daar het verschil uh, tussen platteland en stad... en uh, wordt geconfronteerd met het stadse leven... en de ingewikkeldheid daarvan op een grappige, maar ook aansprekende manier. Wat is een mozaïekvertelling... Een mozaïekvertelling is eigenlijk het zijn verschillende verhaallijntjes... die door elkaar heen gevlochten worden en die elkaar af en toe kruisen. Het is een soort puzzel voor de kijker, een mozaïek. En het is heel leuk om te zien hoe die puzzelstukjes op hun plek vallen iedere keer. Dat betekent dat een verhaallijn niet, niet, niet afgewerkt wordt, zeg maar. Niet helemaal, uh, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, verteld wordt, maar gewoon onderbroken wordt... en dan ga je naar de volgende verhaallijn. En ja, maar ze worden wel, alle losse verhaallijntjes... worden in één aflevering uh, wel afgerond. Dus je maakt kennis met een wethouder een vuilnisman, uh, nou, allerlei personages. En hen volg je die ene aflevering. En volg je ook echt een verhaal met een begin, een kop en een staart. En Adam en Eva is de lijn die doorloopt. Dus die liefdeslijn loopt over acht afleveringen door. Maar je kunt ook een aflevering los bekijken... voor die verhaallijntjes die worden afgerond. In die ja, aflevering. maar is, is dat inderdaad het voordeel van de keuze voor zo'n zo vertelvorm? Zeg maar? Dat je die delen ook makkelijker los kunt bekijken? Uh, dat is wel een van de redenen dat we niet ook die ik verhaallijntjes helemaal door de hele serie heen vlechten. Dat, ja, mocht je een aflevering missen, kun je gewoon weer instappen. Dus daar is ook in die zin over nagedacht. Je bent ook voorzitter van de werkgroep Drama van de publieke omroep. Daar zitten alle drama-mensen van de omroepen bij elkaar, mm -hmm. zeg maar, om snode plannen te smeden, goede plannen te smeden voor drama. Wat is de stand van, van zaken eigenlijk in Dramaland? Nou, je ziet uh, dat afgelopen jaar, in 2007 was er zo op dieptepunt... heel weinig drama en heel lastig te financieren. Afgelopen jaren uh, is het gelukt om het stap voor stap... Uh, zowel qua kwantiteit uh, meer drama te maken, dus, maar ook de kwaliteit is toegenomen. En dat heeft te maken met de budgetten die iets zijn toegenomen. En ook dat het meer impact heeft. Je ziet dat televisiedramaseries erg goed bekeken worden... op dit moment hooglijk gewaardeerd worden, zowel door kijkers... Maar ook door de pers, er wordt vaak mooi over geschreven. Dus je ziet dat het een mooie groei heeft doorgemaakt. En dat het in 2010 ook echt een sterk dramajaar geweest is. En ook 2011 belooft bijzonder te worden. Maar in 2007, zeg je, was een dip als het ging om de hoeveelheid drama. Um, dat had ook met geld te maken. Toen is het ook, de politiek is belangrijk gaan vinden. Er, ook geroepen ja. dat, er zijn ook productieafspraken gemaakt met de Nederlandse publieke omroep. Um, maar ja, waar tover je dan opeens dat geld vandaan? Want drama is gewoon heel erg duur. Ja, dat is ook een wijdverbreid misverstand. Want drama is eh, per uur, als je het maakt, behoorlijk prijzig. Maar drama wordt ook vaker dan één keer uitgezonden. Een actualiteitsrubriek is op de dag zelf eh, belangrijk en wordt gemaakt. Maar je zult nooit de actualiteit van gisteren, vandaag nog een keer uitzenden. En met drama is het vaak wel zo dat het soms twee, drie of zelfs vier keer wordt uitgezonden als het populair is. En dan is het gemiddeld per uur en eens toch redelijk goedkoop. Dus dat, wil, het... dat wil zeggen dat actualiteiten duurder zijn? Per nou, uur? dat is een ander genre. Dus je moet, je kunt appels en peren altijd lastig uh, vergelijken. Maar omdat drama vaker kan worden uitgezonden en ook in de zomer zie je soms dat een hele serie herhaald wordt. Uh, ja, dan is het per uur uiteindelijk, uh, ja ongeveer gelijk aan andere genres. Annie M. G. Schied, bloedverwanten, levenslied... Den L en de affa uh, Affaire Lockheed, uh, Bernard Schafuit van Oranje... Het is, het is wel een flink lijstje inmiddels, hè, wat ja. er nu recent zeg maar, te zien is. Dat klopt, ja. En dat is ook uh, de rijkdom aan drama, dat het in verschillende genres is... zowel de moderne geschiedenis, hè, uh, Den L en de Affaire Lockheed... of Bernard, uh, uh, de recente geschiedenis, maar ook... Uh, relatiedrama, op allerlei manieren uh, portretten, Annie M.G. Schmid... en Adam en Eva, wat een eigen tijdse vertelling is. Dus we zijn in veel verschillende uh, genres actief als publieke omroep... en weten daarmee ook een ja, breed publiek uh, te bereiken. Heeft die omvang ook gevolgen voor de kwaliteit? Want u zei dat die kwaliteit is toegenomen. Maar is het ook een gevolg van het feit dat het meer gemaakt wordt? Ja, want als je meer maakt, kun je meer oefenen. Zie je dat acteurs beter worden, zie je dat schrijvers beter worden... dat regisseurs meer vlieguren maken... En ja, zie je, en dat is afgelopen tien jaar echt, vind ik, behoorlijk aanwijsbaar dat het drama sterker is geworden. En daardoor ook meer overtuigingskracht krijgt en bij de kijker ook meer in de smaak valt. Vergelijkbaar zeg maar met de musical, hè, die, die toch een beetje, nou ja, bijna dood was. Toen vervolgens echt een industrie werd in Nederland en, en nu gewoon prachtige producties aflevert. Ja, ja, dus het is heel belangrijk om een kritische massa uh, te behouden. Bepaalde hoeveelheid drama om die kwaliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen. Wat is de functie eigenlijk van drama voor de publieke omroep? Uh, nou, het, het geeft eigenlijk, het is een van de kernwaarden van de publieke omroep. Namelijk uh, de kijker uh, en informeren, maar ook weten te ontroeren... en te laten nadenken over zichzelf. Want drama houdt een soort spiegel voor aan de mensen. Uh, je ziet ook dat mensen zich in personages herkennen... of zich ermee kunnen identificeren. En daardoor leer je meer uh, over jezelf uh, en over de wereld van nu. Dus het is, uh, is beduid meer dan alleen maar amusement in ieder geval. Ja, het mag absoluut amuseren, ontroeren, grappig zijn. Maar het, uh, ja, het vertelt wel iets over wie we zijn in deze tijd. Laten we heel even naar, naar, naar de nabije toekomst kijken. Uh, de concurrent Net5, die uh, heeft minder geld voor drama... omdat ze Secret Story, zeg maar Big Brother deel 3, wat is het inmiddels? Mm -hmm. uh, uh, omdat daar veel geld in zit. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, ik heb het helaas weinig gezien, maar dat wat ik gezien heb noopt uh, niet tot verder kijken. Aha. Dus wel jammer dat die keuze daar zo gemaakt is. Ja. Het is de concurrentie, maar wel jammer eigenlijk. Nou, zij maken wel heel veel uur voor uh, relatief weinig geld. Maar goed, bedoel, het, is het is geen drama en onvergelijkbaar uh, daarmee. Het is geen drama. Maar de publiek op die, die gaat ook nog zwaar weer tegemoet. Want er moet enorm bezuinigd worden: 200 miljoen, en het zou zomaar nog eens een keer meer kunnen gaan worden. Uh, dat lijkt me ook bijzonder slecht nieuws voor de ontwikkeling van nieuw drama in de nabije toekomst. Ja, dat, dat, dat vrezen wij uh, natuurlijk ook. En we vinden het belangrijk, we snappen heel goed... als er bezuinigd moet worden. Hè. We hopen nog steeds uh, dat dat niet op die manier door zal gaan. Maar als er bezuinigd moet worden, zal ook drama die dans niet kunnen ontspringen. Maar het is wel heel belangrijk dat uh, uh, het drama als genre sterk blijft. Dat er die kritische massa gemaakt uh, blijft worden... om de kwaliteit hoog te houden. En het vertegenwoordigt, ik zei het net al... een van de kernwaarden van de publieke omroep. Het is cultuur, het is herkenbaarheid... Dus het zou in de hart van de publieke programmering moeten blijven staan. Aanstaande zo Zondag, dus op Nederland 2, de nieuwe achtdelige dramaserie Adam en Eva. Vara maakt dat samen met VPRO en NTR. Waarom is dat? Waarom maakte Vara dit niet alleen? Uh, omdat uh, drama, werd al gezegd, soms duur is. En dit was een dure en ingewikkelde serie. En dan uh, verenig je de krachten om het mogelijk te maken. Goed, ze betalen mee. Ja. Daar gaat het om. Aanstaande zondag is dat te zien en te bekijken. En dan kunnen we bekijken of deze achtdelen serie inderdaad weer een mooie nieuwe lood aan de stam is. Die drama heet bij de publiek op Robert Kiefiet, hoofddrama van De Vara en de voorzitter van de werkgroep Drama van de Publiek op. Hartelijk dank en veel succes! Dankjewel. Zometeen gaan wij praten met ons Mediaforum over onder andere de voorpagina van de Telegraaf. We gaan praten over de situatie van Libië. Wat er allemaal gebeurt en hoe we daar tegenaan kijken. Maar u krijgt eerst het hoofdpunt van het nieuws van Dorot Megens. Radio 1 Het NOS journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli is de sfeer gespannen. De oppositie heeft tegenstanders van Gaddafi opgeroepen om na het vrijdagmiddaggebed de straat op te gaan. Gaddafi's aanhangers hebben op de belangrijkste weg naar het centrum van Tripoli checkpoints opgericht. En buitenlandse journalisten moeten in hun hotels blijven. De zes mensen zijn kandidaat om voorzitter te worden van het CDA. Het zijn vijf mannen en een vrouw die allemaal uit de Randstad komen. De komende tijd kunnen de CDA-leden stemmen en de twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. In België wordt vandaag gestaakt. De liberale en socialistische vakbonden willen een flinke loonsverhoging. De Belgische regering wil maar een heel kleine loonstijging toestaan... bovenop de inflatiecorrectie. Vooral in het verkeer zijn de gevolgen goed merkbaar. en rijden veel minder trams en bussen. En Remona Franse heeft tijdens de Europese indoorkampioenschappen atletiek in Parijs het Nederlands record hoogspringen verbeterd. Ze kwam tijdens de Vijfkamp tot 1,92 meter. Dat is 4 centimeter hoger dan het oude record. Door haar goede prestatie bij het hoogspringen gaat Fransen na twee onderdelen aan de leiding in de Vijfkamp. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is het prachtig zonnig weer in een groot deel van Nederland. Alleen het uiterste noorden blijft wederom met wat bewolking zitten. De temperatuur komt uit op 5 graden in het noorden en lokaal 9 in het zuiden. Verder waait er een zwakke tot hooguit matige wind uit het noordoosten tot noorden. Vanavond is het helder en koelt het snel af. Rond een uur of acht komt de temperatuur alweer rond het vriespunt uit. Vannacht zien we bewolking vanaf de Noordzee naar het zuiden trekken. En onder de bewolking daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In de opklaringen, meest in het zuiden van het land, daar koelt het af tot ongeveer min 4 graden. En is een kans op wat mist. Morgenochtend is het dan bewolkt en vallen er lokaal een paar druppels regen. Op veel plekken zal het ook gewoon droog blijven. In de middag breekt vanuit het noorden de zon weer door. Het wordt ongeveer 7 graden. Na het op zaterdag komt op zondag gewoon de zon weer tevoorschijn. WWE-verkeersinformatie: nou, files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidsendam 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is radio 1. Lunch, het Media Forum Met vandaag Jan Tromp, presentator van Uitsprokenvaren... en Arne van der Wal van de Zakenwebsite Follow the Money. Heren, welkom. Jan, jij zit al met de telegraaf in je handen. Ja. geweldig. Het is een bijzondere dag. jij voor jou als oud krantenman... Ja, Nou ja, helemaal bijzonder. oud. Je bent nog zes jaar ja, ben, ja, nou ja ik, ik, ik ben wel. Het gaat niet over. Uh, nee, zoiets gaat niet over, nee. Dat is, dat dat is een uh, van alle liefdes die slijten, Blijf deze... Het is, vannacht had ik uh, hier trouwens achter jou... Uh, Frits van extra te gast. Uh, ja. Ook trouw, van van Vrij Nederland. En nu uh, hoofdstuk van ja. Vrij Nederland, die hetzelfde zei. Ja. Eens krantenman, altijd krantenman. Dat... Zo is het wel een beetje. Goed, we nou. hoeven er niet al te romantisch over te doen, maar... Nou ja. Oké. Okay. Goed, ik, ik ben het niet over, maar ik snap het wel. Uh, laten we even naar die kant kijken, ja. want daar wil ik het graag met jullie over hebben. Uh, haal onze helden uit de klauwen van Gaddafi. Uitroepteken. Uitroepteken. Volle pagina. ja. Het is weer een beetje ouderwets zitten. Nou, ik, ik heb me uh, lopen af te vragen vanochtend. of dit ouderwets is. of dat dit. Uh, voorbij het tot nu toe gescoorde hoogtepunt is. En, omdat en wat was dat? Ja, dat kon ik me niet uh, herinneren. Maar dit is. Uh, um, historisch, want. hysterisch. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Um, maar ook, ook door zijn invulling. Want uh, Gaddafi staat erop als een soort voldemort. Ja. Die foto, dat is, dat is, dat is Harry Potter uh, Revisited, zou ik maar zeggen. <laughs> ja. Frank Zappa, weet ik. Ik laatst. Ja. Frank Zappa. Ja. Dat ja. ja. wel een beetje, inderdaad. Ja. God ja. hebben ze ziel, maar die, die kijkt nog wel iets vrolijker nog. Bovendien uh, ja. maakte hij die dingen. Dat is toch weer iets heel anders. Hoe kijk je tegen deze voorpagina aan de ja, het past uh, typisch in de koers die um, de nieuwe hoofdredacteur... of nieuw, hij zit er alweer een tijdje, Jules Paradijs is gaan voeren... Uh, toen, hij, um, toen hij aan de macht kwam. <laughs> maar um, ja, ik vind het een um, eerlijk gezegd een, een, inderdaad een hysterische kop. Ik vraag me ook af of dit nou werkt. En ook die oproep, haal onze helden uit de klauwen van Gaddafi... wat bedoelden ze daar nou mee? Hè? Dat... Bedoelen ze nu dat we daar een uh, bataljon uh, uh, soldaten naartoe moeten sturen... om uh, die, uh, die uh, Nederlandse militaire daad te bevrijden? Ik denk dat ze dat bedoelen, ja. Uh, althans, dat uh, suggereren ze. Ze hebben het over een schandalige daad, komma, een oorlogshandeling tegen Nederland. Uitroepteken. Een oorlogshandeling kun je alleen maar beantwoorden, dacht ik. Maar wacht even, wie zat nou op wiens grondgebied? Ja, nee, ook, ook uh, nog afgezien daar... Ja, nee, maar broer, ja, ik bedoel, uh, met, daar, daar gaat het uh, wel om, toch? Uh, we waren daar in het geniep uh, onze belangen aan het, uh, aan Wij het, aan het verdedigen. Wij proberen een manier op te vissen daar. Precies. Op dus uh, volkenrechtelijk dat, dat... Uh, heb je geen poot om op te staan. Nou, dat, dat is helemaal ik. waar, dat schijnt wel zo te zijn. Als er uh, iemand uh, he, een staatsburger in nood is, dan schijn je wel... dit zo... Het is een beetje een tricky uh, kwestie, van of het wel of niet <coughs> mag. En, maar daar valt wel een case voor te maken om het te doen. Ja. Alleen ik denk, van als je dat dan doet, doe het dan meteen goed. En dit, hè, dit was een soort halslachtige missie, wel bewapend, maar met één helikoptertje. Maar de vraag is natuurlijk inderdaad wel, wat probeert de Telegraaf nou precies te bereiken? Dat is wel een relevante vraag. Want ik kan me voorstellen dat uh, als je als uh, uh, krant deze broek aantrekt... dat het ook diplomatiek niet heel erg handig is. Ja, daar ben ik het mee eens, met wat je, met wat je nu zegt. Wat de Telegraaf probeert uh, te bereiken, is een uh, volkswoede die uh, heel lang moet worden uh, volgehouden. En dat laatste leid ik af uit het uh, logootje, het embleem... dat de voorpagina siert, de Nederlandse vlag. Wij steunen onze troepen. Uh, je ziet er uh, straaljagers op. En in het midden van het logo staat het aantal dagen vast. Uh, vandaag zes, morgen zeven. En dag uh, 138 zal over 132 dagen uh, bereikt zijn. En al die dagen moeten wij uh, uh, de wolf Gaddafi, zoals hij genoemd wordt, uh, uh, bestrijden. En zelf denk ik eerlijk gezegd dat de situatie voor dat drietal zo penibel is... en zo uh, letterlijk levensgevaarlijk... dat het verstandig zou zijn om je tot de feiten te beperken. Ja, goed. Daar ja, ben stand ik word. het volledig mee eens. Het is, uh, uh, ik vind het onverantwoordelijk om het op deze manier te doen. We gaan straks in stam.nl uh, na-half twee uitgebreid ook inhoudelijk nog hierover hebben. Ik wil nog even met jullie die mediakant afgrazen. Arne van der Wal van Follow the Money. De telegraaf kiest ervoor om een foto uh, te plaatsen van, uh, van de militair. In ieder geval de vrouw op die foto is, uh, is zeer goed herkenbaar. Um, anderen doen dat niet. Uh, althans plaatsen wel, maar dan onherkenbaar. Wat vind je ervan? Ja, weet je, dat vind ik een beetje een achterhaalde discussie eigenlijk. Want op internet uh, kan je dat overal ja. al zien. Dus, um, en ik vind ook een beetje, als je het gezicht onzichtbaar maakt... dan uh, maak je het ook eigenlijk iets crimineler al. Hè? Hey, ik heb zelf ooit eens een keer een, een kwestie gehad... daar heb ik iemand een balkje voor de ogen gedaan... Uh, uh, of laten plaatsen door onze vormgevers. En diegene was woedend erom, want die zei... je criminaliseert mij daarmee, hè, terwijl het bedoeld was om hem onherkenbaar te maken. Dus, uh, maar het ik, was ik, iemand die in de zakenwereld wijd en zijd Ja, uh, precies. bekend was. Het was ook een beetje. Het was, goed, goed. Het was, dat het was gevoelig een beetje goed. Het was wel een statement. Ook bedoeld inderdaad als statement. Maar um, um, ik, ik, ik, ik vind dat he, het bovendien, je herkent het nauwelijks. En iedereen weet straks toch wie het is. Dus, Dan Tropp de Volkshand, die, die, deed, die plaatst het onherkenbaar. Ja, kijk, als het een, um, een eigen foto is. die je uh, uh, onherkenbaar maakt. en die ook in jouw eigen bezit blijft in jouw eigen archief, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar als, dit, als deze foto rondgaat, wereldwijd, het is groot internationaal nieuws, deze uh, mislukte operatie, en overal ja. kun je de foto's zien, dan is het betrekkelijk aan de Rooms-Katholieke kant, mag ik het zo uitdrukken, om er een balkje voor te hangen. was een Rooms-Katholieke kant ooit, toch, Jan? Absoluut. En ooit mag je misschien... Nee, ja, ik <laughs> De tijd is niet vrijgegeven. Um, ja goed, we moeten hem even kijken. Dat is iets anders, dat is ook wel interessant. Even de Volkskrant ook pakken. Die heeft uh -huh. een, een opening vandaag over uh, de crisis en de inflatie. Ja. De, de Volkskrant schrijft, inflatie te lijf, crisis voorbij, vraagteken. Um, toen dacht ik, toen ik dat, dat, dat, dat zag, dit is wel, wel echt een nieuwe krant die je nu ziet, toch? Met een Zeker. opiniestuk in feite openend Analyse staat erboven, dus dat is op de rand van uh, uh, opinie. Dat is voorbij... Uh, wat wij dan in, uh, in onze wereld uh, het achtergrondstuk uh, noemen. Dus daar zitten absoluut uh, opnieerende elementen in. Dit is eerlijk gezegd in de Nederlandse journalistiek, in de serieuze Nederlandse journalistiek, al een tijd uh, aan de gang. Je ziet bij Trouw, je ziet bij NRC Handelsblad. Uh, de Volkskrant loopt er misschien een beetje uh, uh, in voorop. op. Ik heb. Opa vertelt, in de jaren negentig in de hoofdredactie gezeten van de krant. En toen hadden dat, we weet, dat weten de kindertjes nog wel hoor. Oké, okay. toen hadden we het er in ons uh, kleine clubje al over... dat we, um, dat we uh, de eigenheid van de krant meer naar voren moesten brengen. En dus dat minder we niet meer, nieuwsvolgend zijn? Ja, niet minder nieuwsvolgend en meer uh, of nieuwsmakend... Of uh, de, de, de, de toelichting op het nieuws naar voren halen in de krant. Arne van der Wal, is dit iets wat, wat je graag ziet bij een krant? Ja, ik vond dit eerlijk gezegd een heerlijke pagina. Um, ook omdat het um, een zeer actueel onderwerp is. Deze toestand in Libië en Tunesië, dat vergeten we wel eens, en Egypte ook, is ontstaan door inflatie. Uh, en gisteren was een buitengewoon belangrijk moment. Wacht even, dat moet je even uitleggen. Nou, Door de stijging van de voedselprijzen zijn de eerste rellen ontstaan. En ontstonden de eerste conflicten. En dat heeft zich als een sneeuwbal vertaald in uh, politieke uh, discontent. Maar, even, de inflatie is toch een gevolg van, van hoge voedselprijzen? Hm. Niet omgekeerd? Nee. De als de voedselprijzen omhoog gaan, stijgt bij ons de inflatie? Nee, de inflatie is daar gestegen. Hè. De wereldwijd oh, stijgt de inflatie, okay, ja, ja, okay, stijgen nee, de voedselprijzen. Ja, okay, dus de mensen daar die werden ontevreden. omdat. Ze exact. Het en en bij ons is hetzelfde aan het gebeuren. Alleen, wij voelen dat minder... omdat uh, wij een kleiner deel van ons inkomen aan voedsel hoeven te besteden. Alleen, uh, de komende jaren uh, gaat het ook ons zeer hard treffen. Dus ik vond dit een uh, fantastische uh, pagina. Alleen dan wel één klein jammer dingetje. Is dat de ik vind het een hele mooie analyse van je... maar dat de van zelf die relatie niet ligt. Dat is waar. Nou, de voedselprijzen en de, en de energieprijzen uh, worden wel genoemd... maar niet in, in zo'n direct verband en niet zo in extenso. Nee, maar daarvoor, daarvoor moet je inderdaad bij een weekblad of een maandblad gewerkt hebben. En, en dat, dat is typisch des ook zou, zou ik zeggen. En ik hoop dat de weekbladen en maandbladen hiermee verder gaan. He, want uh, de Volkskrant geeft een mooi voorzetje wat dit betreft. En uh, ja, ik vind het een, he, gisteren was het ook een schitterende actuele aanleiding natuurlijk. Namelijk de, de trichet die voor het eerst zijn ballen toonde. En zei de, voorzitter, van, ik ga, de, voorzitter, de voorzitter van de Europese, Europese Centrale, Centrale Bank. Bank. Ja. Die zei van, ik ga niet verder. De inflatie moet nu stoppen. En dat, uh, dat uh, he, is een prachtig moment ja. om hier eens een... En Jan... vroeger zouden we dat uh, uh, gemeld hebben... Uh, volgens de vaste principes van wie wat, waar, hoe en wanneer. Ja. Uh, en, uh, en misschien dan verderop binnen in de krant uh, enige toelichting. En nu zie je dat dat omgekeerd wordt, uh, wordt gebracht. En vanuitgaande dat overal in die, in die dichte en dicht gemetselde uh, mediawereld uh, dat voornemen van Trichet al tot nieuws is gemaakt... komen wij met uh, uh, de toelichting, de analyse, als nieuwselement. Opvallend is, hè, die twee kanten. Die, ja, ja, ik hoorde het Jan, nee, ik hoorde het. Hoorde je, ook, ja, je, je blijft ook <laughs> jij? Wij zeggen waarschijnlijk tot het bidden. Wij de Volkskrant. Ja, die twee kranten die wij hier nu op tafel hebben liggen... Volkskrant en Telegraaf... zijn daar de absoluut opvallend anders in, in ja. die keus. Ja. Waar je de Volkskrant dus de ene kant op ziet gaan... namelijk de analyse en de opinie... blijft de Telegraaf gewoon een nieuwskant. Nou nee, want het is geen nieuws dat die Nederlandse soldaten vastzitten. Ze roepen ook op tot uh, hun analyse is, stuur, stuur de troepen op af. Ja, maar daar ben ik uh, voor, voor dit voorbeeld met je eens. Maar overwegend uh, zoekt de Telegraaf zijn kracht in het, in het nieuws. In het nieuws dat men zelf uh, opspoort. Het is denk ik niet toevallig dat, uh, uh, dat de eerste berichten over die mislukte operatie, inderdaad in de Telegraaf stonden. Ja, dat is waar. Maar het, ik vind het ook erg vaak opinionated nieuws. Het is vaak nieuws in een bepaalde context geplaatst. Ja. Uh, he, met buitenlanders, uh, tuig... gebruikt, uh, nou nou ja, het is gevreemd nieuws, toch? Er, hang, er hangt een vreemd omheen van, van, van duiden, van, van mening, politieke mening. Nou ja, dat is de discussie de natuurlijk. Maar de, de, de Telegraaf is natuurlijk altijd een ja. activistische krant geweest. De selectie dat van je... nieuws is per definitie niet neutraal. Alleen het is de context waarin je het plaatst, inderdaad. Ja. Gaan we nog meer van dit soort uh, voorpagina's zien, Jan? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nou, het is niet, ik probeerde altijd aan te geven. Het is niet een begin. Het is wel een markant uh, voorbeeld van een beweging die al langer uh, uh, gaande is. Gevoel, ik had het gevoel vanmorgen toen ik de volksland pakte... van nu hebben ze eindelijk begrepen wat tabloid is. Snap je dat gevoel? Uh, je wilt zeggen omdat dit soort berichtgeving zich bij uitstek leent ja, ja. voor dat kleinere ik, ik voel, formaat. Tot, tot voor kort voelde ik een soort worsteling. Dat ik dacht van ja, ze proberen iets op die voorpagina te, te gooien wat er misschien okay. niet organisch hoort. Okay, dat, en dat, Dit vind ik nou echt ja, een krant, dat, ik denk okay. ja. ik, ik, ik. Ik snap wat je bedoelt. Het laat zich iets anders uh, verklaren. Uh, we, zeg ik nog één keer, hebben heel lang geaarzeld... voordat we overstapten van broadsheet, die grote, brede krant, naar uh, tabloid. Dat is een levensgevaarlijke stap voor een krant. Dus die hebben we toen wel gezet, uh, ruim een jaar geleden... maar met alle aarzeling, met alle weifeling die, uh, die erbij zat. Dus we maakten eigenlijk oorspronkelijk nog broadsheet... Op tabloid-formaat. En, en dat is nu achter de rug. Als je nog één keer weer zegt, dan bedoel je de Vara. Maar je nee, maar ik hou veel met... van de Vara. En ik werk met groot plezier. Dus... Vanavond ben je weer ging Jan. Bij Uitsproken Vara. Vanavond mag ik weer, ja. Om vijf voor half negen op Nederland 2 Jan Tromp. En Arne van der Wal van de zakenwebsite Volk de Money. Hartelijk dank. Dit is Radio 1 Lunch. De van lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Reina Dijksterhuis uit Amersfoort is aangeschoven. Welkom. Dankjewel. De hoogste score tot nu toe is 44 punten. Ik weet niet zeker of dat historisch laag is, maar het is wel laag. Ja, dat uh, heb ik ook gevolgd, ja. En dat vind jij vast niet erg? <lacht> nou ja, ik moet er natuurlijk nog wel overheen, maar ik ga mijn best doen. Ja, 300 euro win jij als jij nu vandaag zometeen de hoogste score hebt. En, en dan uh, ga je met dat bedrag de deur uit. En je krijgt, sowieso krijg je twee kaartjes van de beeld- en geluid-experience. Die overigens de Tournet Award gekregen was leukste dagje uit. Oh, dus, ja, nou ja. Het is hartstikke leuk trouwens. Ben je er nooit geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest. Ja, je komt er echt niet weg. Goed, uh, dat is een goed tekening. Ik ga een aantal vragen op je afvuren. Yes. En. Um, de aantal punten die je daarmee behaalt, die gaan we straks vermenigvuldigen met uh, de tweede ronde. Yes. Succes. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Haal onze helden uit de klauwen. Van Gaddafi. Premier Rutte maakt zich grote zorgen over het lot van drie Nederlandse militairen die, naar nu blijkt, afgelopen zondag gevangen zijn genomen in Libië. Het gaat er nu vooral om dat die militairen weer naar Nederland terugkomen. Ja, maar wat kan uh, Roosentaal Nederland dus doen om die militairen vrij te krijgen? Ik hoop dat je het allemaal kon horen. Ja, ja, ja. Hoor. Goed. ja. Wat te doen, dat is de vraag. Nu, ondertussen zijn de evacuees in veiligheid, maar worden dus nog wel drie militairen gegijzeld. De eerste vraag. De militairen vlogen zondag vanaf het vergat haremaiesteit Tromp, dat voor de Libische kust ligt... naar de geboortestad van Gaddafi, waar zich de evacuees bevonden. Wat is de naam van die stad? Uh, Sirte? Ja, zeker. De van het Noord-Afrikaanse land stelt dat de Nederlanders in strijd met internationale recht... zonder toestemming naar Sirte zijn gevlogen. De tweede vraag. Het is nu je zaak de militairen zo snel mogelijk te bevrijden... De Tweede Kamer wil zekere opheldering van het kabinet over de drie militairen... maar dat is nu niet de hoogste prioriteit. Welke partij wilde wel een spoeddebat houden over de kwestie... maar kreeg van geen enkele andere partij steun? Uh, ik denk de SVP. Nee, dat was de PVV. De hele Kamer is bezorgd, maar vindt het niet het juiste moment om een spoeddebat aan te vragen. En de PVV die wilde dat dus wel. De derde vraag. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders in de handen vallen van een buitenlandse regime. In augustus 2002 werd een medewerker van Artsen zonder Grenzen... door drie gewapende mannen ontvoerd in de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Dagestan. Wat is de naam van die Nederlandse medewerker van Artsen zonder Grenzen? Mm, Arjan Erkel. Ja, helemaal goed. Ja. Heb je het heel erg gevolgd destijds? Nee, niet zo. Nee. Nou ja, het is de goede naam, is absoluut zo. Oké, okay, um, we gaan jou een fragmentje laten horen. De vraag is wie is hier aan het woord? Ja, twee uh, nederlagen op rij. Eigenlijk drie verkiezingen op rij die we hebben verloren. En ja, het dieptepunt van uh, 2010, de Tweede Kamerverkiezingen, ja, wordt nog eens een keer herhaald met de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, dat valt niet mee. Als hersens kunnen kraken, dan hoor ik ze nu kraken. Ik nu de antwoord van jou Ja, het is iemand van het CDA, maar ik, ik. Ja, en wie? Ik weet het niet, nee. Als gezet... ik -ja. ja, ja, zeg Het is een oja, zeg maar. Dit, dit, dit, dit wordt een oja Ad-Koppian. Oh ja, stom, stom. Ja, een van ja. de dissidenten binnen de fractie. Okay. En wel te binnen zijn partij een fundamentele discussie gevoerd gaat worden... over de koers en de visie van, uh, van het CDA. De vijfde vraag. Vandaag zijn er zes kandidaten voor het voorzitterschap van het CDA gepresenteerd. De nieuwe voorzitter moet een belangrijke rol spelen... in de discussie over die koers van die partij. Een van die kandidaten is op dit moment burgemeester van Westland. En hij leidde de commissie die vergaande hervormingen... van het openbaar bestuur bepleiten. Wat is de naam van die voorzitter? Sjaak van der Tak. Zo, in één keer goed zeg. Tot 21 maart kunnen de leden van het CDA stemmen op hun favoriete kandidaat. En Sjaak van der Tak is daar één van. Uh, drie punten tot nu toe. Je krijgt uh, een, uh, een aantal aanwijzingen uh, mm -hmm. uh, over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is: Wat bedoelen we? Okay. Um, en als jij dat helemaal goed hebt, dan heb je vier punten erbij. En nou ja, goed, je moet stoproepen in ieder geval als je denkt dat je weet. Wat bedoelen? Ja. Vier, mijn zoet geluid kan menig mens ontspannen. 3. Mijn organisator komt regelmatig in opspraak. 2. Toen de zangeres zonder naam won, gaven sommigen mij terug. Uh, stop. 1. De Gouden Harp? Ja. Ja. Helemaal ja, goed. Ja. Mijn zoekgevoicede geluid kan mede mensen ontspannen. Het wordt gebruikt in, in, in, de harp wordt gebruikt in uh, ontspanningstrainingen, het okay. muziek althans. Um, mijn organisatie komt in afspraak 2009, omdat ze van elke website voor een YouTube-film minimaal 130 euro wilden hebben. Buma Stemmer, heb ik het dan over. Oh, yeah. Yeah. Um, en nou, de zangres van de naam is natuurlijk een hoop gedoe over geweest. Dat betekent dat jouw uh, nieuwsfactor 5 is. En okay. dat is zo verder. Yes. Hey,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 De reddingsoperatie in Libië waarbij drie Nederlandse militairen werden opgepakt roept veel vraag op. Hebben die militairen terecht het risico genomen om burgers te redden of heeft defensie geblunderd? De stelling is dus, het is begrijpelijk dat de evacuatie in Libië op deze wijze is uitgevoerd. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren @stand.nl. Om half twee te gast in stand.nl. SP Tweede Kamer met Harry van Bommel. Het is begrijpelijk dat de evacuatie in Libië op deze wijze is uitgevoerd. Heleman Burke met de dijk. What a Woman. Kijk, uh, het is uh, nog steeds hier. 27 jaar afkomstig uit Amersfoort. De nieuwsfactor hebben vastgesteld op 5. Dat betekent dat jij 9 uh, antwoorden uit deze laatste ronde moet weten te peuteren. Goede antwoorden wil te staan. En dan, uh, dan heb je 45 punten. Dat is genoeg voor deze week, ja. Ja, precies. Dat zou voor deze week genoeg moeten zijn. We gaan het proberen. 90 yes. seconden krijg je de tijd. Ja. De Nationale Nieuwsquiz... Van welk product is de literprijs vandaag hoger dan ooit? Benzine. Is goed. Welke daders, meer daders van seksueel misbruik hebben zich gemeld bij uh, welke commissie? Uh, seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk? Ja. Pas zeg eens niet weet. Al oh, pas. Commissie Deetman. Ajax heeft geplaatst voor de KNVB bekerfinale door uh, welk RKC met hoeveel te verslaan? RKC Waalwijk met 5-1. Ja, is helemaal goed. Wat, wie heeft dit jaar de Woutse pieterprijs gewonnen? Benny Lindenlauf. Goed. De inwoners van Tunesië gaan in welke maand naar de stembus? Juli. Goed, welk, ongeveer 400 Amerikaanse mariniers zijn naar een baas in welk land gestuurd vanwege de crisis in Libië? Uh, in Tunesië. Griekenland. een voetballer die dit weekend wat voor dier uit het veld trapte, heeft een boete van gekregen. Is goed. Een oud-directeur van welke woningcorporatie moet 3,2 miljoen euro schafen? Is goed. De bouw van een megadam in welk land mag toch doorgaan? In Brazilië. Is goed, wat is de naam van de Engelse voetbalclub die na de spelen van 2012 naar het Olympisch stadion mag verhuizen? Manchester City. Nee, West Ham United. Een zoon van de Libische leider Gaddafi heeft zich uitgesproken tegen bemiddeling van welk land? Venezuela. Is goed. De reusachtige eieren van kunstenaar Hans Petri verdwijnen in het terrein van welke universiteit? Erasmus Universiteit. Is goed. De organisatie van de Giro d'Italia overweegt welke Nederlandse wielenploeg buiten de etappenkoers te houden. Weet ik niet. Vakantie Het Amerikaanse moederbedrijf van MSD Organon is toch bereid om een deel van het onderzoekstak in welke plaats te behouden? In Os. Is goed. Hoe heet de speelgoedfabrikant die in een traag herstellende markt vorig jaar fors is gegroeid? Weet ik niet. Lego, als dan Formule 1-baas Bernie Ecclestone ligt... wordt de Grand Prix van welke plaats in november ingehaald? Wacht, Ja, ook oh, goed. Nou, daar viel weinig uit. Daar <laughs> ja, viel heel weinig uit. Wat denk je? Heb je meer dan 9 of heb je niet uh, meer dan 9? Het spant erom, ik weet het niet. Nee? Ik, denk het, ik denk het net wel. Nou ja, het is 11. Het is, het is oh yes. Van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Dat betekent 11 x 55 is jouw eindscore. Dat is een hele mooie, dat is een hele nette. Dus je bent de weekwinnaar. Je mag je de scanner van deze week noemen. De wow. lunchnieuwskenner. Nou, een hele eer. 300 euro is jouw deel. Twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. En uh, uiteraard ook uh, de lunchradio. Dank je Van harte gefeliciteerd. Merci. Leuk dat je er was. Ja. En een goed weekend. Ja, hetzelfde. Wij komen straks terug uh, met uh, de NCV. We gaan het dan hebben over de christenvervolging in, uh, in andere delen van de wereld. Hoe ernstig is dat eigenlijk? En uh, na half twee hebben wij um, en we hebben het radiodagboek met Pia Douwens uiteraard ook nog. En we hebben um, na half twee stand.nl. Dat is zometeen op deze zender na het uitgebreide nos -journal.